Het is volbracht. En ik pak een aantal stukken. Het merendeel komt uit Marcus, maar ik spring ook af en toe naar de andere evangelisten. Marcus 15, en ik begin dus eigenlijk bij de arrestatie van Yeshua. Hij is gearresteerd en hij wordt zeg maar, opgebracht naar de overste, de overpriesters, de oudste, de schriftgeleden en heel de raad. En meteen, s morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudste en schriftverleden en heel de raad... En nadat zij Yeshua gebonden hadden, brachten zij hem weg en leverden zij hem over aan Pilatus. Dus hij was mede namens de Joden eigenlijk, om even zo Israël te noemen. Was hij dus gearresteerd. Maar zij geven hem over aan Pilatus. En dat is heel cruciaal, denk ik. En niet voor niks. Er zijn heel wat preken gehouden over dat de Joden godsmoordenaars waren. Dat wordt nog steeds gepredikt, trouwens, hè. En dat hun verantwoordelijk waren voor de dood van Yeshua. Maar dat is maar gedeeltelijk waar. Want het rechtssysteem... heeft hem gekruisigd. En dat waren de Romeinen en niet de Joden. De Joden hebben hem overgedragen. Ze hebben aangedrongen om hem te kruisigen. Maar ze hadden niet het recht... om hem te kruisigen. Want de... het rechtssysteem... was van Europa. Was Rome. Rome had de macht in handen. En daar hebben ze het dan overgeleverd. En dat Rome... Door middel van Pilatus zich heeft laten leiden door wat de, het volk riep, is heel wat anders. Maar het rechtssysteem was Europa. En Pilatus vroeg hem, dus aan Yeshua, u bent de koning van de Joden, want dat had hij gehoord dat hij zich zo uitgaf. En heel frappant, Yeshua antwoordde en zei, u zegt het. Vind ik een geweldig antwoord, hè? Heel laconiek. Oké, okay, u zegt het zo van ik heb het niet gezegd, nee u zegt het. En ik denk dat Pilatus best eventjes in verwarring is geweest van hoezo ik zeg het. Ik heb het helemaal niet gezegd. Ik herhaal alleen maar wat in de aanklacht stond, die de overpriesters en heel de raad, het sanhedrin aan mij overgeleverd heeft. En hij krijgt een heel lakoniek antwoord. Ja, u zegt het. Dat zal wel zeker. De overpriesters waren erbij en die beschuldigden hem van allerlei dingen. Nee, ze hebben de meest gekke dingen, hebben ze proberen bij elkaar te graaien. Ze hebben allerlei getuigen hebben ze ingekocht om zeg maar, valse getuigenissen te geven, maar het hielp allemaal niks. Ze konden hem van niets beschuldigen. Het lukte gewoon niet. En waarom niet? Hij was onschuldig. Hij had geen zonde, hij had niets verkeerd gedaan. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Nee. Maar hij had niets verkeerd gedaan. Vanaf het moment dat hij ter wereld kwam. Heeft hij niet gezondigd. En wat doet Yeshua? Hij antwoordde niets. Helemaal niets. Nou dat is wel knap hè. Als jij natuurlijk beschuldigd wordt van allerlei dingen. Is het eerste wat wij eigenlijk. Ja als een soort met natuurkracht in ons hebben. Je moet je eigen verdedigen. Je moet je eigen verontschuldigen. En je gaat daar tegen in. Nee, dat is bijna een natuurwet. Van natuurlijk je laat je eigenlijk niet zomaar vals beschuldigen. Want dat was in dat geval aan de hand. Hij werd vals beschuldigd. Maar hij antwoordde niets. En waarom niet? Waarom zei hij niets? Dat had hiermee te maken. Jezaja 53, vers 7. Toen deze geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. En eigenlijk had op dat moment ook bij het Sanne drin en bij die overpriesters, ...had er een belletje moeten gaan rinkelen. Waarom doet hij zijn mond niet open? Kennen wij dat? Is dat voorzegd? Als een lam werd hij slachting geleid... Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Al zo deed hij zijn mond niet open. En zo kenden ze hem niet. Want hij heeft heel wat gepreekt. Hij heeft constant zijn mond open gedaan om over de vader te getuigen. En toen het echt zeg maar ging spannen. Toen het over zijn eigen leven ging. Toen zweeg hij. Toen antwoordde hij niets. En dat was voorzegd. Hij doet exact wat voorzegd was in de schrift. Op dat... Ook hetgeen zijn vader heeft laten opschrijven, waarheid zou worden. En Pilater stelde hem opnieuw een vraag. Want die kon dat niet verkroppen natuurlijk. Antwoordt u niet? Ziet u niet hoeveel mensen er getuigen tegen u? Moest kijken man, wat er niet allemaal gezegd wordt. Moest kijken wie dat zijn. Het zijn niet de minste die hier gekomen zijn. Het zijn de overpriesters. Het zijn de leiders van het volk. En die komen met allerlei beschuldigingen. Waarom zeg je niks? Trek je mond open. Ik stel toch een vraag. Hij zegt niks. Helemaal niks. Maar Yeshua antwoordde helemaal niets meer. Nou, dat moet een enorme indruk gemaakt hebben. Zeker bij Pilatus. Hij zegt dat ook. Hein? Pilatus verwonderde zich. Die snapte er helemaal niets van. Want iedereen die voor de rechtsstoel staat... die zal proberen zich te verdedigen. He? Eventueel middels een advocaat, maar die had hij niet. Dan mag je jezelf verdedigen. Gebeurde niet. Hij hield zijn mond. Hij zei helemaal niets. Dan nou, was Pilatus was gewend om op het feest één gevangene los te laten. Wie, wie ze maar wilde. Nee, ook weer zoiets raars. Van dat je zeg maar, eigenlijk de macht hebt in een land... En dat je eigenlijk eigen laat sturen door de mensen. Van joh, maar sluister, je hebt er allerlei gevangenen. Maakt niet uit wat ze gedaan hebben. De mensen bepalen wie ze los willen laten. Maar goed, dat was hij gewoon. Dus hij vraagt aan de mensen. Wie willen jullie dat ik los zal laten? En dan was er één. Die heette Barabbas. Die zat gevangen met andere oproermakers. En die had een moord begaan. En die moord, dat zal geen mede-Israeliets zijn geweest. Nee, dat zal een Romein zijn geweest. Waarom? Omdat Barabbas was een patriot, een vrijheidsstrijder. Hij heette Barabbas zoon van de vader. Nou, dat is opmerkelijk, hè? Maar waar ging het om? Wie stond daar voor het rechtssysteem? De zoon van de vader. Die was gedaagd. Die werd ondervraagd en die werd beschuldigd. En waar komt het volk mee... Wij willen de zoon van de vader vrij. De moordenaar. Die uit zijn eigen kracht... Israël wou bevrijden. Hij zal hele nobele bedoelingen hebben gehad... om Israël te bevrijden van de Romeinen. Maar het stond natuurlijk niet in verhouding... met wat Yeshua voor ogen stond. Als zoon van de vader. Dus dit is een hele aparte gebeurtenis. En hebben ze het in de gaten gehad? Yeshua wel. Zeker weten. Maar de rest van het volk heeft niet in de gaten gehad dat daar twee zonen van de vader stonden: de ene de geestelijke zoon, en de andere eigenlijk de lijfelijke zoon, zou je bijna zeggen. De ene die op eigen kracht dingen recht wilde gaan zetten, en Yeshua die in Gods kracht, die in de kracht van Jawek kwam. En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat Pilatus zou gaan doen wat hij altijd gedaan had. En dat was, er moest iemand vrijkomen. Oké, okay, zegt Pilatus, prima joh. Dan stel ik iemand voor. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Ik denk niet dat ze echt blij waren met die opmerking van Pilatus. En dat ze echt onder ja, Hij snapt er ook helemaal niks van ook, hè. Een echte Romein. Snapte snapt er helemaal niks van. Want wij willen niet dat die koning van de Joden loskomt. Nee. Ze willen nog veel verder gaan. Want Pilatus wist dat de overpriesters, die had Jeshua overgeleverd uit afgunst. Ze waren echt jaloers op hem. Waarom? Omdat hij het hele volk met zich meetrok. Ook om een bepaalde reden, want hij verkondigde de woorden van Yahweh. Hij had niets met alle dogma's die verkondigd werden. Sterker nog, daar ging hij fel tegenin. Dat had hij laten zien. Hij heeft behoorlijk wat mensen uit de tempel geranseld met een zweep. Ik heb ook wel eens die neigingen gehad, maar mocht niet van Annemiek. <lacht> dat als er bepaalde dingen van de kansel afverkondigd werden, ik zei, Nou, ik zou, ik zou zo graag een, keer een zweep pakken en die man van de kansel afslaan, want die hoort er gewoon niet te staan. Als dus ze zulke rare dingen zitten verkondigen die gewoon niet kloppen met het woord van God, maar het hoort niet, of nee, het hoort niet. Maar. maar ik snap, en dat snap ik echt, die heilige verontwaardiging die Yeshua moet gevoeld hebben toen hij in de tempel kwam. En dat ze die hele tempel hebben ja, verruineerd eigenlijk. Met hun hele systeem. En dat er verkocht werd. En dat er gekocht werd. En dat er van alles en nog wat gedaan werd. Wat niks te maken had met het heiligdom waarvoor het opgericht was. De eer aan Yahweh. En die heilige van die, die snap ik. En dan zal dat voor mij niks voorstellen van wat Yeshua heeft gevoeld. Maar het was afgunst... Want hij sprak naar het hart van het volk. En niet zoals de, het Sanhedrin wat zeg maar dingen oplegde aan het volk. Natuurlijk een hele andere manier. Maar de overpriesters die hitsten de menigte op. Dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. Ja? Dus Barabbas, de zoon van de vader, die moest loskomen. En de andere zoon die moest sterven. En Pilatus antwoorden opnieuw, hij heeft het een paar keer geprobeerd hè, om hem toch vrij te krijgen. En zei, wat wil hij dan dat ik met hem doe? Die u, zegt hij, de koning van de joden noemt. Dus hij werpt het eigenlijk terug naar het drin en zegt, luisteren, weet wat je doet. Hè? Jullie hebben hem de koning van de joden genoemd, moet ik hem dan doden? Moet ik hem dan zeg maar, onderwerpen aan ons rechtssysteem, terwijl het jullie koning is? Waar zijn jullie mee bezig? Jullie noemen hem de koning der Joden. Heb ik niet gedaan. Sterker nog, hij zelf heeft het ook niet gedaan. Want toen ik hem vroeg, heeft hij dat teruggegeven aan mij. Van ja, u zegt het. Met andere woorden, ik heb het niet gezegd. Het maakt allemaal niks uit. Zij rippen opnieuw. Kruisig hem. Dus blijkbaar hebben ze hiervoor ook al een keer geroepen dat ze hem moesten kruisigen. Staat er niet geschreven. Maar dat kun je wel concluderen als ze zeggen van opnieuw... Kruisig hem, dan is dat al eerder geroepen. En dan is het heel duidelijk. hè? Het was heel duidelijk aan Pilatus van ja, wat ze wilden en welke kansen ze op wilden. En dat was kruisig hem. Weer komt Pilatus op terug. Maar wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Want je moet wel met een eerlijke beschuldiging komen. En daar stond Rome ook voor bekend. Hè? Dat hoor je ook van Paulus. Als hij gegezeld wordt, onterecht. En ze willen hem stiekem de stad uitleiden... Dan zegt hij, ho, ho, ho, ik ben een Romein. Ze hebben mij onterecht gegezeld. Het stadsbestuur heeft te komen hun verontschuldigingen aan te bieden. En die leidde mij de stad uit. Dat is het Romeinse rechtssysteem. Het wordt ook gedaan als Paulus gearresteerd wordt in Jeruzalem. Dan komt die overste, wordt hij met geweld, wordt hij eigenlijk weggehaald. En dan spreekt hij ook die overste aan. Van ben je bezig man? Je hebt mij gebonden terwijl ik een Romein ben. En die overste zegt, ja, ik heb het voor veel geld gekocht... Maar Paulus zei, ik ben een geboren Romein. Ik heb een Romeins recht als burger van Rome. En daar was dat hele systeem op gebaseerd. Het was wel een rechtssysteem. Dus Pilatus zegt, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? En ze rippen nog harder. Er wordt niet eens op ingegaan. Er wordt niet eens beantwoord. Het enige wat ze roepen, kruisigen. Voor de rest waren ze totaal niet geïnteresseerd in recht of gerechtigheid. Blijkt lijkt Nederland wel, het enige wat er gedaan moet worden is wat hun in hun hoofd hebben. Kruisig hem. Of het nou eerlijk is of niet eerlijk is, maakt allemaal niet uit. Wij willen één ding, weg met hem. Oké, okay, zegt Pilatus, dat is natuurlijk heel triest hè. Oké, okay. en ben blij dat gebeurd is hoor, daar niet van, maar even vanuit het oogpunt van het rechtssysteem. Is dit onvoorstelbaar dat iemand die zo de macht heeft, die zelfs een heel leger heeft klaarstaan. En die buigt voor het gepeupel. Wat oproer maakt. En zegt, oké okay joh, prima. Geen probleem. Ik laat Barabbas wel los. En hij leverde Yeshua. En dat was ook weer iets wat bij Rome hoorde. Nadat hij hem gegezeld had. Er was geen veroordeling. hè. Pilatus heeft geen veroordeling uitgesproken. En toch was het de Romeinse gewoonte. Om voordat er gevangenen losgelaten werd. Altijd te geestelen. Waarom weet ik niet. Een bizarre gewoonte, maar het gebeurde wel. Hij geestelt hem eerst en dan geeft hij hem over om gekruisigd te worden. Betekent dit dat de kruisiging dan toch door de Joden uitgevoerd is? Nee, de Joden waren daar wel bij aanwezig, maar hadden daar part nog deel aan. Het was overgegeven aan Rome en Rome heeft de kruisiging uitgevoerd. Maar hij geeft hem over om gekruisigd te worden en zie... Dat stond ook al beschreven. He. Isaiah 53, vers 8a. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. He, echt uit het gericht weggenomen. Er is geen recht gedaan. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? En de soldaten leiden hem het paleis binnen. Dus dat overgeven, dat overleveren, is dus aan de soldaten geweest. Hij werd dus het gerechtsgebouw ingebracht... En dan krijg je weer iets heel opmerkelijks. Ze roepen heel de legerafdeling bijeen. Waarom nou toch? Waarom moest nou heel de legerafdeling bij elkaar komen? Om een hele bizarre reden. Ze wilden pret maken. Het is niet anders. Dat is de enige reden. Ze deden hem een purperen mantel om. En dat als ze een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij die hem op. Ze wilden hem bespotten. Ze wilden gewoon een... Leuk uitje hebben, zou je zeggen. Een soort toneelstukje. Laten we allerlei dingen met hem uithalen. Nu hebben we de kans om eventjes flink te lachen. En dat hebben ze gedaan. Ze te veel bij stil. Ja, je zou het bijna gaan janken, eigenlijk, om wat je bij je eigen voor kan stellen. wat hij doorgemaakt heeft. Dat de hele troep soldaten om hem heen heeft gestaan. terwijl er allerlei dingen met hem uitgehaald werden. om zich te vermaken. En ze begonnen hem te begroeten. ...gegroet, koning van de Joden. Opmerkelijk hè, dat op een gegeven moment Pilatus daarmee komt... ...en Pilatus eigenlijk een soort erkenning doet... ...ja, het gaat echt over de koning van de Joden. Want als dat een onterechte opmerking was... ...had hij dat gewoon naar zich neergelegd. Joh, dat is een of andere opmerking. Maar het gekke is, hij heeft dat genoemd bij die rechtszaak... ...de soldaten die gaan er ook mee verder... Ze kronen hem, al is het dan met een doornenkroon, maar ze kronen hem. Ze doen hem een purperen mantel aanstater. Dus hij wordt echt als een koning aangekleed. Ook al is het om te spotten, maar ze doen het wel. En ze zeggen: gegroet koning van de Joden. Dat is de eerste erkenning die hij krijgt als koning van de Joden. Door het systeem Rome. En ik denk dat het er niet voor niets staat, want er staat niets voor niets in de Bijbel. En zij sloegen op zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem. En vielen op de knieën en aanbaden hem. En natuurlijk, het is spottend bedoeld, maar ze hebben het wel gedaan. Ze hebben het wel gedaan. Rome is wel op de knieën gevallen en ze hebben hem wel aanbeden. Al was het spottend bedoeld. Maar toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de purpermantel uit. En trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisen de lol was over ze waren verzadigd, zeg maar ze hadden hun pret gehad oké, okay, nou gaan we het vonnis voltrekken en ze gaan naar buiten ze nemen hem mee en ik denk dat hij aan het einde van zijn krachten was en dat is logisch, als je natuurlijk al een geesteling meegemaakt hebt en heb je hebben deze hele toestand meegemaakt vandaar dat ze dus iemand dwingen Simon van Sirene de vader van Alexander en Roefus die kwam van de akker en die wordt gedwongen om een kruis te gaan dragen. Zou dat impact hebben gehad voor die man? Dat denk ik wel. Ik denk dat hij was natuurlijk. Hij heeft tot aan. Golgotha. Het mee moeten dragen. Ik denk dat hij ook is blijven staan daar. Het overkwam hem. Op een hele rare manier. Hij wordt zo eigenlijk in zijn kraag gepakt. Dus luisteren jij moet dat kruis dragen. En ik denk niet. Nee ze proberen dat nu een beetje na te bootsen met heel die passion. Verschrikkelijk dus iets vind ik het. Maar dit was dus echt een passion. Die man heeft de echte passion uitgevoerd. Die heeft het kruis gedragen van Yeshua. Dat heeft denk ik voor de eeuwigheid een verschil gemaakt bij de Simon van Sirene. Dat heeft echt impact gehad. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha. Dat is vertaald schedelplaats. Nou wij zijn daar geweest. Ik heb daar een foto van gemaakt. Je kunt het zien hè. Zo ziet die berg eruit. Hier zijn de ogen, de neus en dan heb je hier met je de mond zo. Dat is dus de schedelplaats. Niet die kerk die in Jeruzalem staat, waar dan de grafkerk is. Nee, er staat dat die buiten de lege plaats is. Dus buiten Jeruzalem. En dit ligt echt een paar honderd meter buiten de muren van Jeruzalem. De graftuin. Daar ligt de schedelplaats Golgotha. En waarschijnlijk heeft hij hier ergens boven, hebben dus die kruisen gestaan... En daar is hij dus gekruisigd. En de soldaten die gaven hem met meer gemengde wijn te drinken. Maar hij nam die niet. Zal waarschijnlijk niet te drinken zijn geweest. Hij nam die niet in ieder geval. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. En dat waren dus de soldaten. De soldaten hebben het vonnis voltrokken. En ja, ze waren gewoon, onderste dus veroordeelden, die werden naakt opgehangen... Dus al zijn kleren die lagen dus onder aan het kruis. En dan was het ook de gewoonte dat degene die dat vonnis uitvoerde, dat die ook de bezittingen mochten verdelen van degene die ze gekruist hadden. Vandaar dat die soldaten ook best wel happig op waren om zulke vonnes uit te voeren, want dat betekende weer een extra aanvulling van hun soldij. Dus wat doen ze? Ze verdeelden zijn kleren. En zelfs door het lot te werpen bepaalde zij wat ieder ervan nemen zou. Dat heeft een bepaalde betekenis ook. Dat is niet voor niets. Psalm 22, vers 19 zegt. Ze delen mijn klederen onder zich. En werpen het lot over mijn gewaad. Nou, dit is een van de dingen. Dat is natuurlijk ook een profetie. Waar Yeshua geen enkele invloed op kon uitoefenen. Dus je kunt zeggen: Dit is zeg maar van. Het gaat over het volk. Nou, dit is wel zo. rechtstreeks. En natuurlijk heeft het ook met het volk bepaalde dingen vastgevonden. Maar dit is zo rechtstreeks. Bijna letterlijk wat in Psalm 22 staat... ...wordt hier vervuld. Ze delen mijn kleding onder zich... ...en werpen het lot over mijn gewaad. En het was het derde uur... ...en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging... ...was boven hem geschreven... ...Pilatus hield niet op, hè? De koning van de Joden. En daar hebben ze moeite mee, het staat erin. Dus ze gaan het verhaal halen... Ze zeggen: ...dan willen we weg, dat moet weg... Dat mag er niet staan. Want hij is onze koning niet. En wat zegt Pilatus? Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En dan denk je van waarom dan niet eerder joh? Toen ze met valse beschuldigingen kwamen. Dat je zegt, moestelijs, wat heb ik hier te maken? Joh, vlieg op. Ja? Hoezo kruist ik hem? Als ik geen schuld in hem vind, is hij vrij. Heel gek dat hij nu wel ineens zijn poot stijf houdt en zegt. Nee, uh, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Dat wordt niet meer veranderd. En dat heeft allemaal een diepere betekenis. Tuurlijk, want hij moest sterven als de koning van de joden en Pilatus was helemaal terecht dat hij dat vasthield en dat hij daar niet van wilde wijken en ze kruisterden hem met twee misdadigers één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde die plaats was bestemd dus voor Barabbas want dat was de hoofdschuldige die had eigenlijk in het midden moeten hangen en nu hebben ze dus zeg maar de andere Barabbas gepakt en die hangt nu in het midden Gaan we even naar Johannes 19, vers 23. Nadat nou, de soldaten dan Yeshua gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren, maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed, in Marken staat gewaad. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. En daarom wordt dan gesproken over het gewaad. Dat andere waren dus allemaal losse kledingstukken. Maar het onderkleed was dus een gewaad, was uit één stuk geweven. En dat was bijzonder blijkbaar. Maar wat doen ze ermee? Ze zeiden dan tegen: elkaar, laten we dat niet scheuren... maar laten we erom loten voor wie het zal zijn. He, dus om het gewaad wat gelood wordt. Nou, dat heeft ook een betekenis. Dat is niet voor niets. En ook dat weer vinden we terug in de Torah. De priester die de hoogste onder zijn broeders is... dus de hoge priester... over wiens hoofd de zalfolie is uitgegoten... en die gewijd is om de priesterkleding aan te trekken... mag zijn hoofd haar niet loslaten hangen... En zijn kleding niet scheuren. Het gewaad van een hoge priester mag niet gescheurd worden. Want daarmee verdoet hij zijn ambt. Als hij zijn kleren scheurt. Dan is hij zijn ambt niet waardig. Wat gebeurde er toen op een gegeven moment Yeshua ondervraagd wordt door de hoge priester. Dan scheurt die hoge priester zijn kleren. Was opgevallen. En dit wordt niet gescheurd. Dus wie komt er in de plaats van de hoge priester die op dat moment zegt, ik ben mijn ambt niet meer waardig? Yeshua. Dat is onze hoge priester op het moment dat de hoge priester bij de verhoring van Yeshua zegt, en ik scheur mijn kleren, want ik kan dat niet, want dit is godslastering. Ja, wat hij zei was godslastering. En vandaar dat hij zijn kleren scheurt. En Yeshua stapt in zijn plaats en zijn kleren worden niet gescheurd. En het schriftwoord is in vervulling gegaan. Dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. Nou, dat klopt, hè. Daar hing hij tussen. Aan beide kanten. Weer Jezaja 53, vers 12. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En naar velen zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. En ook dit weer... Daar had hij part nog deel aan. Hij kon heel veel tussen aanhalingstekens regelen. Om zeg maar bepaalde beloftes. Of bepaalde provincieën. waar te laten worden zeg maar. Maar op het moment dat hij in handen was van de Romeinen. Dit kon hij niet regelen. Hij kon niet regelen dat hij in het midden gehangen werd. Hij kon niet regelen dat er aan beide kanten een, uh, een overtreden gehangen werd. Nee. Hij kon niet regelen dat zijn kleren niet gescheurd werden. Dat was allemaal buiten zijn mogelijkheden. en daaraan zie je dus dat wat God op heeft laten schrijven in zijn woord dat dat vervuld is geworden in Yeshua letterlijk letterlijk vervuld en de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden ha, u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt verlos jezelf, ik kom van de kruis af nou, dit is een rechtstreekse aanval op hetgeen wat hij voorstelt. Want hij was wel de zoon van God, hè? En dan wordt er tegen de zoon van God gezegd in dit uur. Verlos uzelf. Kom van de kruis af. Daar blijft het niet bij. Ze gaan nog veel verder. De overpriesters, met de schriftverleden, die beginnen ook te spotten. Kun je je voorstellen dat wordt daar hangt en hun staan eronder, En het woord wordt rechtstreeks tot hem gericht en wat zeggen ze dan? Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet eens verlossen. Hoezo is hij de messias? Hoezo is hij de koning van de Joden? Hij kan eens zijn eigen verlossen. Hij hangt eraan, als je echt een beetje macht hebt. dan zorg je toch dat je van dat kruis afkomt. Dan kun je je eigen toch bevrijden. Ze gaan nog een stap verder. Het moet een enorme. Ja, een enorme aanval zijn geweest op Yeshua. Althans, ik denk dat hij dat zo. Wat zeggen ze dan? Laat de gezalfde. de Messias, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Met andere woorden, als je echt de Messias bent, dan kom je nu van het kruis af. En dan zullen wij geloven. Want wij zien het. Wij zullen het gelijk geloven. We gaan met z'n allen, Amassa, gaan we achter jou aan. Maar het was niet de bedoeling van Yahweh. Dit is een enorme aanval geweest op Yeshua. Om te doen. En eindelijk zijn volgelingen te krijgen. Het hele volk was hem achterna gegaan. We hebben de Messias. Hij is van het kruis afgekomen. Hij is waardig om hem te volgen. Maar dat was niet Gods plan. Dat was niet Gods plan. En hij had gebeden. Vader. Uw wil geschieden en niet mijn wil. Zou hij niet van het kruis af willen hebben komen? Ik denk het wel. Ik denk het echt. En zeker als ze dit gezegd hadden. Dat ze hem benoemen bij Messias. Als je echt de Messias bent, kom er dan vanaf, man. En wij volgen jou. Wij volgen jou. En hij doet het niet. Hij blijft zijn vader gehoorzaam. En ook die met hem gekruisigd waren, die dezelfde dingen meemaken eigenlijk. Die smaden hem. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Dat hadden ze vaker meegemaakt, hè? Een duisternis over de aarde. In Egypte Dan hebben ze drie dagen die duisternis meegemaakt. Niet zozeer de Israëlieten, wel de Egyptenaren. Maar het was wel een teken dat Java ergens heel erg boos over was. Hij verduistert de hele aarde, drie uur lang. En op het negende uur riep Yeshua met luide stem. Wat we aan het begin van de dienst hebben gehoord. Hè? Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is vertaald. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? We hebben een beetje gezien op de beelden van hoe indringend het is. Ik denk wat hij geroepen heeft. Ja, dat gaat je verstand boven, denk ik. Waarom? Er is heel veel getwijfeld van was God aanwezig in Auschwitz? Was God aanwezig in Birkenau en noem maar op. En ja, God was aanwezig. Want op het moment dat God niet aanwezig is, is het over. Maar bij hem was God niet meer aanwezig. Er wordt heel vaak gezegd dat God er doorheen geholpen heeft. Nee, daar ging het juist over. Omdat God gezegd had in de Torah dat wie mijn wetten schendt... Die zal mijn aangezicht niet kunnen zien. En dat heeft Yeshua moeten ervaren. Die straf. Dat hij zijn aangezicht niet meer kon zien. En op dat moment was hij verlaten van zijn vader en van iedereen. Hij heeft iets verschrikkelijks meegemaakt. Dat is eigenlijk de hel. Je kunt er eigenlijk geen ander woord voor hebben. Het is eigenlijk wat hij, wat hij lijfelijk meegemaakt heeft. Dat God hem verlaten heeft. Hij was daar alleen. En sommige van hen die erbij stonden... die maken daar nog grappen over. Het is onvoorstelbaar dat sommige mensen... nergens respect voor hebben. Maar zelfs op de meest indringende momenten... een soort met lol proberen te verkopen. En ze zeggen, zie... hij roept Elia. En zouden we het niet begrepen? Het was Hebreeuws, hè? Iedereen... ...verstond wat hij riep... ...behalve misschien de soldaten... ...maar ze wisten drommels goed waar het over ging. Joh, laten we kijken wat er van waar wordt. Nee? En snelt iemand toe... ...vult de spons met zure wijn... ...stak hij op een rietstok en gaf hem te drinken... ...en hij zei, hou op... ...laten we zien of Elia echt komt... ...om hem af te nemen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Roepend, met luide stem... ...gaf... Yeshua de geest... Hij is niet vermoord door de Romeinen. Hij heeft vrijwillig zijn leven afgelegd. Heel opmerkelijk, er staat een aantal keren staat dat in de schrift. Jacob die bevel geeft aan zijn huis, op het bed gaat liggen, zijn benen bij elkaar doet en de geest geeft. Dat lijkt me een geweldig mooie manier. Ik Misschien een beetje bizar, maar meen ik serieus. Dat je dus helemaal klaar bent met je leven, dat je alles geregeld hebt. En dan je geest overgeeft aan Yahweh. Want dat staat er. Hij geeft zijn geest over aan Yahweh. Dat is heel wat anders dan de wereld tegenwoordig. Hè? Met euthanasie en noem maar op. Dit is de manier zoals Yahweh bedoeld heeft. Hij geeft zijn geest over aan zijn vader. Vrijwillig. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Van boven tot beneden. Kun je je voorstellen? Je hebt hier maar het voorhangsel en het scheurt er zo. Dat is onnatuurlijk. Normaal gesproken scheurt het zo door het gewicht of wat ook. Dat hangt natuurlijk hele zware kleden. waren dat. En het scheurt altijd van links naar rechts of van rechts naar links. Maar niet zeg maar van boven naar beneden. En dat is nu wel gebeurd. Het scheurt open. En dat zal ook open gegaan zijn. Sterker nog, er staat beschreven door dezelfde Joden die zeggen: vanaf dat moment we ook de tempeldeuren kregen we niet meer gesloten. De tempeldeuren konden niet meer dicht. Vanaf dat moment gingen ze iedere keer. Automatisch open. Wat ze er ook aan deden. Kreeg ze niet meer dicht. En Yeshua roept met grote stem uit Lucas. zij Vader, in uw handen bevel ik mijn geest. En hij gaf de geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Bijna elke evangelist die noemt datzelfde. Dat hij de geest gaf. En ik denk, ik vind het toch belangrijk. Dus ik laat dat een aantal keren zien... en Yeshua weer met een grote stem roepende... gaf de geest. Dus hij is niet overleden door die speersteek. Hij is niet overleden door het kruis. Hij heeft vrijwillig... zich overgegeven aan de vader. En ziet... het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën... van boven tot beneden... en de aarde beefde... en de steenrotsen scheurde. Het was niet zomaar een gebeurtenis... Nee, de aarde leed mee op verschillende manieren. En er gebeurt nog iets. Toen Jezus dan de edik genomen had, Johannes 19, zei hij... Het is volbracht. En wie zei dat? Wie zei dat? Dat was voorbehouden aan de hoge priester op het moment als hij het Pesachlam geofferd had en naar binnen had gebracht... In het heilige der heilige. Dan kwam hij terug en hij spreidde zijn armen uit. En hij zei tegen de mensen. Het is volbracht. Nou toen ze dit gehoord hebben. Er moet een siddering door heel de menigte zijn gegaan. Want dat mocht alleen maar de hoge priester zeggen. Dit is dus het bewijs. Dat Yeshua echt de hoge priester is geworden op dat moment. Op het moment dat die hoge priester Ananias zijn kleren scheurde. Was hij zijn waardigheid kwijt. Was hij zijn arm kwijt. En mocht hij dat eigenlijk helemaal niet meer zeggen? En zijn opvolger, Yeshua, die zegt het. Die zegt vanaf het kruis: het is volbracht. Het ultieme offer is gegeven. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Nou, dat staat nu vier keer in de schrift. Vier keer wordt er gezegd, en hij gaf de geest, hij gaf zelf over aan de Vader. Dan denk ik, hij heeft de geest gegeven. Het is niet van hem genomen, hij heeft de geest gegeven. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks in Matthäus 27, vers 52. En de graven werden geopend. Dus hij geeft de geest, de aarde schudt, de rotsen splijten, het voorhangsel scheurt, en de graven werden geopend. En vele lichamen, de heiligen, die ontslapen waren, staat nou op benen bij. En waarom zou je anders in een graf liggen, hè, zou je zeggen? Maar het wordt er expres nog bij verteld, waren echt mensen die overleden waren. Geen flauwekul. Echt mensen die overleden waren. Werden opgewekt. Werden opgewekt. Dus op het moment dat Yeshua sterft, staan er verschillende mensen op. Heiligen staat erbij. Zijn opgestaan en dan gebeurt er iets heel opmerkelijks en uit de graven uitgegaan zijnde ze zijn uit de graven gestapt na zijn opstanding pas dus ze hebben drie dagen gewacht drie dagen en drie nachten na zijn opstanding kwamen ze in de heilige stad en zijn vele verschenen joh je was toch overleden ja, ja, maar ja, er is iets heel raars. Ik weet niet waarom. Nou, dat moet zo'n impact hebben gehad. Er staat verder niks over in de schrift. Daar snap je helemaal niks van. Daar snap je helemaal niks van. Het is net alsof het zo voor, voor, voor iets voorbij gaan Schrijf je even wat op, weet je wel. Joh, ik ben... Uh, Piet, die ben ik tegengekomen. Ja, die was al jaren dood. Maar ja, die kwam ik ineens op straat. Hé, Piet! Ik dacht, jij ja, ja, was toch overleden, joh? Nee, nee, joh. Ik, zie, ik loop hier toch? Nou, onvoorstelbaar. Je kunt het je niet voorstellen... Je kunt het ook helemaal geen voorstellen. En er staat niks van in de schrift. Heel opmerkelijk. Maar het is wel gebeurd. Want als was niet beschreven. Het is wel gebeurd. En ze zijn vele verschenen. Niet zomaar een paar zo. Nee. Vele verschenen. Dus heel veel mensen zijn daar getuigen van geweest. En de hoofdman over honderd... Even terug naar Markers 15... Die dit meemaakt. Die verantwoordelijk was voor de kruising. En die ziet het allemaal... En hij zag, let op hè, hij zag dat Yeshua zo roepend de geest gegeven had. Dat kende hij niet hè. Dat was niet, ik weet niet hoeveel executies hij uitgevoerd heeft. Maar reken maar als je hoofdman bent, heb je er al heel wat op je naam staan. Door heel Europa heen. En hij ziet ineens iemand die zelf de geest geeft. En die niet zeg maar dus bezwijkt door de folteringen van de Romeinen. Maar die zelf de geest geeft. En dat ziende en alles wat er omheen gebeurt, zegt hij, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Amen. Dit was Barabbas. De zoon van de vader. Is die man tot geloof gekomen? Ja, dat denk ik wel. Er zijn mooi boek over verschenen, de mantel van de van de Romeinse hoofdman. Een heel, mooi, heel mooi boek. Maar dit heeft zo'n impact gehad op die man denk ik. Die is gelijk op zoek gegaan. Van, joh, wat, wat is hier aan de hand? En dan drie dagen later nog. Hey, dan gebeurt er weer zoiets. Ja, geen woorden voor. Geen woorden voor. En als jij zo'n uitroep doet. Te overstaan van alle soldaten. En alle joden die daar stonden. Ja dat was levensgevaarlijk joh. Hij speelde met zijn leven. Die man. Om zoiets uit te roepen had niks van beschreven, hè? Dat het zand en gelijk achteraan komt van, moestuister, dat heb ik nou gezegd, joh. Je gaat zeggen dat die man Godzoon was. Nou, dat zei hij zelf ook. Daar hadden wij juist de moeite mee. Hoe kom je erbij om zoiets te zeggen? Niks ervan. Alleen dat hij zegt een beleidenis doet waar vele mensen jaloers op kunnen zijn. Hij doet de beleidenis waarlijk. Deze mens was zoon. En dat is één van de dingen die je moet erkennen, wil je in het koninkrijk van God komen. Ja. Dit is er één van. Dat je moet erkennen dat Yeshua Gods zoon is. En toen het al avond geworden was, en omdat de voorbereiding op het paasga was. Dat is de voorzabbat, dus de dag voor, voor, voor Pesach. Kwam Jozef van Arimathea... Een aanzienlijk raadsheer die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte. Nou, dat is een rare opmerking, hè? Zou je zeggen. Hij was toch jood? Die verwachtte toch allemaal het koninkrijk van God, toch? Waarom staat dat er nou bij? Waarom dat erbij stond? Omdat hij op bezoek was geweest, s'nachts een keer bij Yeshua. En indringende vragen stelde. Waarop Yeshua op een gegeven moment hem zegt... Van, ben jij een leraar in Israël en weet jij deze dingen niet? Dus wat hij verwachtte, was niet in lijn met wat het Sanhedrin verwachtte. En wat de overpriesters en wat de fariseeën en de Sanhuseeën verwachtten. Hij had een hele andere verwachting. Nou, dat is bijzonder, hè? Zo bijna zeggen dat het over Abbasnoom gaat. En hij waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan. En daar had hij echt durf voor nodig, hè? Want hij was gewoon een Jood. En hij komt dus bij de hoogste baas over het land en hij vraagt om het lichaam van Yeshua met andere woorden hij was een geëerd man dus hij zal ook veel contacten hebben gehad met de Romeinen met name in de hogere regionen en hij komt ineens bij Pilatus en vraagt joh, maar je je hebt uh, iemand veroordeeld en die is gekruist. mag ik hem begraven? dan doe je nogal een, uh, een bekentenis hè? maar hij durft het toch aan hij stijgt boven zichzelf uit. En Pilatus verwonderde zich over dat hij al gestorven was. Want het was niet normaal. De Romeinen die stonden onbekend. dat ze de kruiseringsdood dagen konden rekken. Dagen. En Pilatus verwonderde zich erover. Ze zei: Nou, dat kan je niet, joh. Dat kan je. Hij kan nog lang niet overleden zijn. Dat is helemaal niet normaal. Dat kan je niet. Dus wat doet hij? Hij roept de hoofdman over honderd bij zich. die dus verantwoordelijk was voor die kruisering. En hij zegt: Joh, is hij echt al overleden? Ja. Ja, hij heeft de geest gegeven, zegt hij. homo. wat had hij gezien. Hij heeft de geest gegeven. Of hij ook gezegd heeft: van ik geloof dat het de zoon van God was. Dat weet ik niet of hij zo ver heeft gegaan. Maar hij heeft wel gezegd: hij heeft de geest gegeven. Want dat had hij gezien. Oké. Okay. Dus hij geeft aan Jozef van Arimathea geeft hij het lichaam over van Yeshua. En deze kocht fijn linnen. En dat hij hem, nadat hij hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij hem in dat fijne linnen en legde hem in een graf dat in een rots uitgehakt was en er wentelde een steen voor de ingang van het graf. Nou, ook daar heb ik een foto van waarvan ze verwachten en vermoeden dat dit het graf was waar hij in gelegen heeft. En die steen, die was met deze diameter, ongeveer een vier meter. Vandaar dat die vrouwen daar verschrikkelijk veel moeite mee hadden. Want ja, gaat die maar eens wegrollen. Dan heb je hier een hele goot, een grote. goot... Leidt helemaal zo naar de zijkant. En daar rolde hij dus in. Het enige waar je op moest letten... is dat je dus die steen niet te veel naar voren liet vallen. Want dan hoefde die al niet meer te begraven. Die steen... dat staat in de Bijbel... die werd verzegeld. Op last van... of eigenlijk de vraag van het zand erin. Nou, je ziet hier ergens... zie je dus een stalen staaf... zie je dus in de rots geslagen. En die hield dus, zeg maar, dus die steen tegen... Dus dat is het eerste wat die engel afgebroken heeft, denk ik. Van uh, die staalstang En toen dus die steen weggerold. Maar goed. Dit is dus het graf. is in de graftuin. En ja. Uh, je houdt je ogen niet droog als je er bent. Ja, dat staat vlak naast de schedelplaats. Ja, vlak naast de schedelplaats. Ja, en je houdt je ogen niet droog als je er bent. Dat al missen wij niet. Lucas 24, vers 1. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf. Het gaat over de vrouwen. Hè? De vrouwen gaan op zoek. Want ja, die hadden een hele hoop voorbereidingen. Wat normaal was bij een overledene, hadden ze niet kunnen doen. Want het was tegen de Sabbat. En niet zomaar een Sabbat. Nee, het was de Sabbat van Pesach. Het was een grote Sabbat, staat er in de Bijbel. Dus ze konden ook niks doen. Het was opmerkelijk dat Jozef nog net zeg maar, de spullen kon kopen om Jeshua in te wikkelen. Maar voor de rest, ja die vrouwen hebben daarbij gestaan, wisten ook niet eens wat er ging gebeuren. Hè? Want er staat niet bij dat die vrouwen met Jozef van Arimthea meegingen naar Pilatus om, dat, uh, om het lichaam van Yeshua op te vragen. Dus die hebben er achteraan gelopen, niet wetend wat er nou precies zou gebeuren met het lichaam van Yeshua. Wat doen ze? Ze kopen specerijen. Nou dat was zeg maar naast, na de eerste dag van Pesach, dan heb je dus een normale dag... En dan, de volgende, dan konden ze nog een dag huilen om de specerij voor te bereiden. En ze gaan daar, van tevoren, dat lees je in een ander stuk, zijn ze heel bezorgd. Van, ja, wie rolt die steen weg? En als je dat ziet, echt, vier meter, en dat zal ja, zo'n dikke steen zijn geweest. Ja, die rol je niet zomaar weg. En daar heb je echt een paar man voor nodig. Dus vandaar dat ze daar best wel zich zorgen over maakten. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. Nou, dat moet al een enorme indruk gemaakt hebben bij die vrouwen. krijgen we nou zeg? Wie gaat er nou toch dat graf openen? En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Halleluja. En het geschiedde toen ze daar overtuigd moedig waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende klederen. Nou, waarom nou twee, twee mannen? Dat heeft hiermee te maken, denk ik. Hij heeft daar gelegen hij heeft er niet zomaar gelegen, daar hebben twee engelen denk ik hoor, dat er eentje aan het eind en eentje aan het voeteind, hebben daar hebben twee engelen gezeten net zoals bij de ark, hè, twee gerubs over die ark waakten, en zo zijn er denk ik mijn is twee engelen geweest die hebben gewaakt over zijn lichaam maar goed, dat is mijn gedachte staat niet in het woord alleen dat er dus twee engelen waren ik vind, ja, ik vind het te opmerkelijk om dat te negeren denk ik en die vrouwen werden zeer bevreesd en neigden het aangezicht naar de aarde. En ze zeiden tot hen, wat zoekt gij de levende bij de doden? Waar zijn jullie mee bezig? Hoe komen jullie erop om Yeshua hier te gaan zoeken? Hij is hier niet. Hij is opgestaan, opgewekt. En dan doen ze een persoonlijke oproep. Denk daar toch eens na. Denk na. Wat heeft hij tot u gesproken? toen hij nog in Galilea was hoe hij dus gearresteerd zou worden en dat hij te dood gebracht zou worden en dat hij na drie dagen weer op zou staan en Petrus, die zei toen met zijn grote mond dat zal in de eeuwigheid niet gebeuren en wat zeg je zo dan? ga achter mij Satan want jij bedenkt niet de dingen die van God zijn dus het was bekend dat hij dat gezegd had maar ja Zeggende, de zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen der zondige mensen... en gekruisigd worden en ten derde dagen weer opstaan. En ze werden indachtig aan zijn woorden. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, hè? Dat er dus herinnerd wordt aan wat er gezegd of geschreven is... en dat de mensen dan gaan nadenken... want dat zei ze, hè? gedenkt, hè? Wat hij gezegd had. Dat ze gingen nadenken en dat ze indachtig worden aan zijn woorden... Nou, daar ben ik best jaloers op. Maar wij proberen dat ook heel vaak. Mensen proberen dingen uit te leggen. En die proberen ze in herinnering te roepen. Maar sluisteren. zo staat geschreven. En dit staat geschreven. En dat staat geschreven. En de mensen zeggen, ik, ik wil er niks mee te maken hebben. joh. Ja, maar je gaat toch altijd naar de kerk? Dan heb je toch wat met het woord? Nee, nee, met, met zoals jij het zegt, nee. Maar dat staat geschreven. Nee, sorry. Dus ik ben er best wel jaloers op. Die vrouwen die werden in ieder geval indachtig aan zijn woorden. Het schema. Ze hoorden en ze deden. En dan komen ze terug. Ze gaan terug van het graf. En ze boodschapten al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. Maar ja. Het zijn maar vrouwen. hè? Het zijn maar vrouwen. Wat hebben die er toch in vredesnaam te vertellen. En er waren niet de minsten. Maria Magdalena. Johanna. Maria. De moeder van Jacobus. En anderen met hen. En tegen wie zei ze dat? Tegen de apostelen. Ook niet de mensen, hè? De Heer is opgestaan. We hebben zijn lege graf gezien. Sterker nog, we hebben engelen gezien. Je hebt net gezegd. <lacht> oh, hoe kan dat nou, joh? Dan kun er helemaal geen mensen opstaan, man. Doe even normaal. Denk dat toch even na. Heb je het ooit wel eens gehoord dat mensen opstaan? Kom nu toch, vrouwtjes. Waar hebben jullie het over? Maar laten we ons echt niet meestepen in die verzinsels van jullie. Nee, dat gaan we echt niet doen. Wij zijn apostelen. Denk je niet dat hij eerst aan ons zou zijn verschenen? Natuurlijk. Wij zijn toch zijn volgelingen? Wij hebben drie jaar met hem meegewandeld. Aan ons is het evangelie als eerste verkondigd. Dan hoort hij bij ons te zijn. En die bij vrouwen. Kom nu toch. Kom nu toch. En hun woorden schenen voor hen als ijdel geklap. Vrouwenpraat. En zij geloofde hen niet. Ai, ai, ai! Het is niet veel veranderd, hè? Toch Petrus opstaande? en Peter gaat het toch wat borrelen? Die liep naar het graf en neerbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende. Er staat nog niet bij dat hij geloofde, maar zich verwonderende. Hey, van Johannes staat het wel. hè. Goed, Johannes schrijft het zelf op natuurlijk. Maar Johannes schrijft, zegt wel dat hij dus gelijk geloofde. Hij verwondert zich over hetgeen geschied was. En zij, de Emmausgangers, opstaande ter elfde uren, keerden weer naar Jeruzalem en vonden de samen samenvergaderd en die met hem waren. En wat zegt de apostel dan? Hé, hey, de Heer is opgestaan, hij is aan ons verschenen. Aan ons verschenen. En wij spreken de waarheid. Wij weten het. En ons kun je vertrouwen. Ja, wat die vrouwen zeiden, ja, was wel waar achteraf gezien. Maar, geloof ons dan maar, hij is echt opgestaan. Waarom? Hij is van Simon gezien. Niet van die vrouwen. Hij is van Simon gezien. Nou ja, die Emmakschangers hadden hem ook gezien. Ze dus konden er ook van getuigen. Ja, wat wij meegemaakt hebben. Hij heeft het hele evangelie uitgelegd aan de hand van de Tenach. Hij heeft de schrift geopend. En we hadden niks in de gaten. We hadden allemaal vragen, we waren boos. En hij legt het allemaal uit. En hij wil weggaan. En we zeggen: Joh, kom bij ons eten. Want het is veel te laat geworden. En hij komt bij ons eten. En hij spreekt het gebed uit. En hij breekt het brood. En we zien: Hij is het. Het was Yeshua. Hij zat bij ons aan tafel. En dan was hij was niets weg. Nou, en dan gebeurt er wat. Dan staat Yeshua ineens in hun midden. Ze zijn dus allemaal bij elkaar. En hij staat in het midden en hij zegt tot hen, vrede zij u, lieden. Ja, dat moet wel zo'n enorme impact hebben gehad. Ze, waren, ze zaten in een afgesloten ruimte. Je kon er niet zomaar naar binnen. En ineens staat hij daar. Zomaar. Vrede zij u, lieden. Nou, ze zijn eigen... Het apenzuur geschrokken. Wat moet je daar nog voor bij voorstellen? En ze geloven het niet. Ze werden geschrikt. En bevreesd. En ze dachten echt. Ja, een geest. Een geest. En ze hadden net getuigd. hè? Hij was opgestaan. Simon had hem gezien. En toch geloven ze het niet. Nee, het is een geest. En dat gaat ver. Yeshua zegt tot hen. Wat zij het geontroerd. En waarom klimmen zulke overleggingen in hun harten? Want hij snapte dat ze daaraan dachten. Aan een geest. Ziet mijn handen en mijn voeten? Hij laat het bewijs zelf zien. Hè? Kijk nou toch eens naar mijn handen en voeten. Kijk. Er. Dan weet je toch dat ik het ben. Geloof je het niet? Hier. Vol. Vol. Steek je vinger in, mijn, uh, in dat spijkergat. Dan kun je het niet meer ontkennen. En kijk nou. Een geest heeft geen vlees in mijn. Benen. Een geest kan niet laten zien. Ik heb een gat in mijn handen. Maakt er geen verschil, helaas. Hij toonde hun de handen en de voeten. En ze geloofden het van blijdschap niet. Van blijdschap, hè? Ze geloofden het van blijdschap. Ze waren zo buiten zichzelf van blijdschap. Ze konden het niet geloven. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dit is iets wat we, wat we heel graag zouden willen. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. En dan gaat hij nog een stapje verder. Hij zegt: Heb je hier iets om te eten? Nou, ja, dat hebben ze. En ze gaan hem een stuk van de gebraden vis en van de honing laten. En hij eet voor hun ogen. Om te bewijzen dat hij geen geest is, maar dat hij echt Yeshua is. Die in een ander lichaam opgestaan is. En hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden. Alles moest vervuld worden. Wat van mij geschreven is. In de wet van Mozes... In de profeten en in de psalmen. Met andere woorden, de hele tenag. Dus als je dit ontkent, dan ontken je de tenag. Dat staat er eigenlijk. Als je zegt: hij is niet opgestaan, hij is niet overleden voor onze zonde, hij heeft zijn leven niet gegeven, dan zeg je: heel de tenag gooi je maar weg, want dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Dat staat hier geschreven. Hij zegt, alles moest vervuld worden... wat van hem geschreven is... in de wet van Mozes... in de profeten en in de psalmen. En dan doet hij iets heel opmerkelijks. Hij opent hun verstand. Wij zijn geleerd... uit onze reformatorische kerk... Het verstand moet je buiten beschouwing laten. Dat heeft niks met geloof te maken... Geloof heeft meer te maken met geestdingen, meer met je emoties, maar niet met je verstand. En wat doet Yeshua? Hij opent hun verstand. En waarom doet hij dat? Opdat zij de schriften verstonden. Met andere woorden, zo gauw je gaat lezen in de Bijbel, dan moet je je hersens gebruiken. Want daar heb je ze voor. Dat is eigenlijk de reden dat wij hersenen hebben. Om de Bijbel te kunnen lezen en te kunnen verstaan. En al het andere is bijzaak. Klinkt misschien heel vervelend, maar het is wel zo. Want het meest belangrijke is dat we hem leren kennen. Daarvoor zijn we op aarde. Dat we hem leren kennen en zijn vader die hem gezonden heeft. En Jezus zegt tot hen, al zo is er geschreven en al zo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt wordt de bekering en vergeving ter zonden Onder alle andere volken beginnend van Jeruzalem. En waar waren ze op dat moment? In Jeruzalem. Daar is het begonnen. Daar is hij gestorven. Daar is hij begraven. Daar is hij ook opgewekt. En daar is hij ook verschenen. Als eerste keer aan zijn discipelen. En aan de vrouwen. En daar is hij ook begonnen... Om zeg maar weer te prediken. Dat er dus bekering en vergeving van zonde nodig is. En dat er gepredikt moest worden onder alle volken beginnend van Jeruzalem. En gij bent getuige van deze dingen. Dat zijn wij ook hè. Wij <lacht> hebben het gelezen, maar wij zijn dus mede van deze dingen. Als je gelooft, dan ben je een mede getuige. ...van de dingen die daar gebeurd zijn. En niet door aanschouwen, maar door geloof zijn wij medegetuigen. En ziet, ik zend de belofte mijn vaders op u... ...maar blijf gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met de kracht uit de hoogte. Ze konden niet in eigen kracht. Dus ze moesten daar blijven totdat ze de heilige geest zouden krijgen. 1 Corinthians 15... Dat doet Paulus eigenlijk een soort samenvatting van het hele gebeuren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben... met andere woorden, als hij dus alleen maar dus geleefd had... en daar gestorven en begraven was... en verder niks... dan zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu... Christus is opgewekt uit de doden... en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn... Want omdat de dood er is door een mens, door Adam, is ook de opstanding van de doden er door een mens, de tweede Adam. Want zoals allen in Adam sterven, ze zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. Dood, zegt Paulus, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet... Maar God zij dank. Die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Yeshua de Messias. Het is niet door ons. Maar door. De overwinning van Yeshua de Messias. Daarom mijn geliefde broeders. En zusters heb ik er toegevoegd. Wees standvastig. Onwankelbaar. Altijd overvloedig. In het werk van Yeshua. In de wetenschap. Dat uw inspanning. Niet. Te vergeefs is in jouw werk, in de heren. Het is volbracht, mensen. Amen.